See you through Weet je wat ik heb meegemaakt? Weet je wat ik heb meegemaakt? Weet je wat ik heb meegemaakt? Weet ik heb meegemaakt? Weet je wat ik ik Para la que el al lo quiere. el intento. No quiero así. Enrique Iglesias. en Saga White. GFM.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 levert het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie Text TV, op kanaal 45. Vier, vier. Via Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. neanche questo tempo grigio.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 En jij bent erbij. Vreste mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses, op de boel hakken en ik. Weet niet wat ik zeggen moet, ik zeg bonjour mon amour. Moi ma je suis né Linde. oh je parle un petit peu français un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 Je suis nélandaise, oh je parle un petit peu français et excès. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime,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 6.9 ZFN The fetish people, you know who I am. Yes, no, we got the stars.